De ceremonie werd afgesloten met vuurwerk. Het vrijheidsbeeld is vanaf nu een jaar lang niet meer van binnen te zien. Het wordt namelijk gerestaureerd. Het weer, mistig, vooral in het midden van het land, koelt af naar een graad of 8. In de ochtend eerst bewolking, later breekt de zon door, het wordt dan een graad of 16. Dit was het NLS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van onze uitzending deze week. Jimmy van Beek en ik zitten er nog fris en fruitig bij, want we zijn er natuurlijk tot zeven uur in de ochtend. Als u van tevoren wilt weten wat er allemaal de revue gaat passeren... gedurende deze nachtelijke uren... dan kunt u kijken op teletekspagina 331. U kunt het zien op onze site nachtvluchten.fm. En wilt u iedere week de samenstelling in uw mailbox ontvangen... dan stuurt u even een bericht naar norra.radio1.nl... en zet in het onderwerp mailinglijst. Mocht u dat allemaal niet willen doen of houdt u van het verrassingseffect... dan uh, zit ik hier ook niet voor niks en licht ik met alle liefde... een tipje van de sluier op. In het laatste uur de hekkensluiter in de vitale vrouwenmaand. Oud-atlete en voormalig voorzitter van de Knauw, Annie Schmitz broekhoff 75 lentes jong. Daarvoor een dame die pas haar 54ste verjaardag viert. Zuid-Amerika-correspondente en schrijfster Marion van Rooyen. Tussen 4 en 5 de nog levende nestor van deze nacht, Paul Hoefnagels. De criminoloog die vierde afgelopen woensdag zijn 84ste verjaardag. En in dit uur Ludie Nijhoff. Zij was 94 toen ze in 1995 overleed. Ze is te beluisteren in een aflevering van Finale. De actrice werd geboren op 29 oktober 1900. Ze volgde haar opleiding in Denen en debuteerde in Duitsland. In 1929 sloot zij zich aan bij het Verenigd Toneel van Eduard Verkade en Dirk Verbeek. Later werkte ze onder meer met Albert van Dalsem. In 1972 werd haar de Theodore toegekend, die zij uit principe weigerde. In deze bijdrage van de Tros is Loes van Toren in gesprek met haar... en vertellen diverse collega's van dat moment... over hun ervaringen op de werkvloer met Nijhof. We reizen af naar 1985. Luistert u naar Loedi Nijhof in finale. Annie Nijhoff, geboren in 1900 in Amsterdam, studeerde na haar middelbare schooltijd Nederlandse letteren in Utrecht. In 1923 vertrok zij naar Wenen om een toneelopleiding te volgen bij Hans Braam, regisseur van het Boerktheater. Binnen twee jaar maakte zij haar toneeldebuut in de Duitse stad Ulm. Na tien succesvolle jaren in Duitsland te hebben doorgebracht... keert zij in 1935 uit weerzin tegen het nazi-regime... definitief in Nederland terug. Ze komt dan bij het gezelschap van Albert van Dalsem. Haar carrière gaat bergopwaarts. Na de oorlog wordt haar reputatie bevestigd... bij onder andere het Amsterdamse toneelgezelschap... en het Rotterdamse toneel. Ze speelt vele grote vrouwenrollen, waaronder Log in Vondels-Gijsbrecht... Ludie Nijhoff, bekend om haar kritische instelling... vooral ten aanzien van het Nederlands toneel... weigert in 1972 de belangrijkste Nederlandse toneelprijs, de Theodor. En als voornaamste reden gaf ze op... dergelijke prijzen zijn uit de tijd. Opvallend waren ook haar rollen bij het avant-garde gezelschap... Studio van Kees van Iersel in de jaren 60. En heel vreemd keek de toneelwereld op... toen zij zich als 77-jarige aansloot bij Bewegingstheater Beft... die voorstellingen geeft in loodsen, fabriekshallen en kerken. Die tijd bij Beft evenwel beschouwt zij als een van de mooiste uit haar leven. Ludie Nijhoff, 84 jaar oud en still going strong. Loes van Toorn zocht haar op in haar flat in Amsterdam. Mevrouw Nijhoff, Beft is een hele belangrijke periode in uw leven geweest, hè? Ja. En het is heel gek. Nu pas, nu dus zo lang, alweer zo lang geleden is... realiseer ik me pas wat een, een, een overgang, wat een, wat een omzwaai dat in mijn leven geweest is. Want uh, ik ging dus weg van het gewone toneel omdat ik het uh, zo ontzettend oninteressant vond. En zo ergens automatisch en naar. En ook in de hele mentaliteit vreselijk naar. Ik zeg helemaal niet dat iedereen naar was. Maar ik voelde het als zodanig dus. En toen uh, kwam Bef naar me toe. En daar ben ik gewoon ingestapt. En daar realiseerde ik me eigenlijk wat theater was. Hoewel het dan zogenaamd en voor alle andere mensen helemaal geen theater was. Het was eigenlijk niks. Mijn collega's zijn nooit naar me komen kijken. Het is een theatervorm dat zich beweegt tussen toneel en beeldende kunst. Hè? Ja, ik vind het altijd vreselijk moeilijk om uit te leggen. We gingen dan in kerken en in grote... Uh, hoe noem je dat? Zolders. Fabriekshallen. Uh, fabriekshallen. En daar op de Hoogtekaartdijk en zo. En dat was... Uh, ja, een onafzienbare ruimte. En daar kon ik natuurlijk ook niks mee beginnen. Maar de anderen begonnen er wel iets mee. En dat inspireerde mij. En ik merkte ineens wat dat is. Ruimte. En licht. En de aandacht daarvoor. Dat had ik nooit meegemaakt. En ik had altijd gewoon conventionele stukken gedaan. Soms heel mooi en soms heel lelijk. En dat was ook helemaal verwaterd en automatisch zo geworden. En dit was ineens iets totaal nieuws. En ik voelde me daar ontzettend uh, gelukkig. En ook van, ik, er gebeurt iets, ik, ik doe weer iets... U bent daar vijf jaar gebleven hè, en ja. toen weggegaan. Ja, en toen had ik ook ik heb ook hun les gegeven. Want ze deden dan wel eens acts door. Dus toneel acts. En dat... Euh, nou, ze zullen het me niet kwalijk nemen... want we hebben het er genoeg over gepraat en ook gelachen. Daar kwam dus niets van terecht. En het ging, het ging verschrikkelijk op mijn hart... dat die ongelooflijke, uitzonderlijke voorstelling... Dat het dan eens verpest werd door hele sle slechte uh, tussen de schuifdeuren actetjes. Dus daar heb ik hun gewoon bij geholpen. Ik heb hun les gegeven. Ik heb alsmaar aan hun Zij vonden altijd toneel. dat was dus toch iets engs. En die Loedi die kwam er van het toneel. En ze, was nog wel... ze deed nog wel heel anders. Maar ze, was... ze verdachte me toch een beetje. En ik heb gewoon geprobeerd te zeggen wat gewoon is, maar dat er natuurlijk zulke conventies gekomen zijn, zulke vreselijke dingen... en dat ze stik en stik en stik vol veroordelen zitten... en dat het hoog tijd wordt dat ze die eens wegdoen. En zo hebben we gewoon samengewerkt. Maar daarom wou ik helemaal geen toneelmensen... het zijn gewoon geen toneelmensen, ze hebben niet voor niks... dat beft bedacht met geluid en licht en, en beweging... U heeft ook uh, veel, of in ieder geval, u heeft gezongen bij Beft. Ja, ah, nee. We nee. zeggen, ik heb toen dus... Uh, ik had dus stemles genomen, omdat ik dus voelde. Ik had dus voorgedragen, omdat ik een tijd lang geen engagement had. Dus ik ging een heel prachtig boekje voordragen, Een heel gedoe. In een concertgebouw en... Uh, je had dan geen goede manager en daar was ik ook helemaal niet zakelijk in. En zo. Maar elk geval heb ik dat gedaan. En voordat ik het, dit ging doen, had ik het gevoel... er moet iets aan mijn stem. Ik moet iets met mijn stem doen. He, ik kan, dat wordt ontzettend vervelend, want dat Hollands... dat is zeer eentonig, let maar eens op. He, de mensen die spreken zeer ongenuanceerd en zeer guturaal... en helaas de acteurs ook, omdat daar gewoon geen goed... Onderwijs wordt ingegeven. En toen ging ik naar een zangleraar. En dat bleek toch eigenlijk te zijn. Veel meer zang is natuurlijk voor je stem. En hij kwam ons, hoe langer hoe meer, doordat hij mij ook als leerling had. Op dat toneelspelers het zo nodig hebben. De beheersing van hun stem. En daar alles mee kunnen doen. Op een gegeven moment vond u tijd om op te staan Wat zeg je? Op een gegeven moment vond u tijd om op te stappen. Ja, ik vond het. Uh... Ik heb dan dus meegedaan en, uh... toen dacht ik ineens: ik wil helemaal geen toneelgezelschap van hun maken. Ze zijn geen toneelspelers en toen hadden zij ook zelf moeilijkheden. Dat heb je wel eens in zo'n groep. Hè? Dat er iets, dat er een paar mensen, als het ware, niet meer goed erbij zijn. En weg moet. Dat was, zo, zo was het niet met mij. Maar ik dacht: Nou moet ik weg. Ik moet nou gewoon weg. Ik heb dat hier gedaan. Ik heb het zelf van gehad. Zij hebben het ervan gehad. En het blijkt dus dat het, dat het goed is. Omdat wij nog steeds ongelooflijk goed samen zijn, wezenlijk. Want men, de mentaliteit. Daar komt het op aan. Niet of je nou ineens weer bij een groep komt... en daar misschien een dender een stuk gaat spelen... maar de mentaliteit van zo'n Beft en mij... dat is wezenlijk in mijn leven geweest. Het warme bad, heeft u eens gezegd... Ja. waarin u beland ja, bent bad. toen u bij Beft ja. kwam. Ja, wezenlijk. In de Hollandse manege in Amsterdam, waar bewegingstheatergroep Beft destijds voorstellingen gaf, waaraan ook Ludy deelnam, ontmoet ik Ben Zwaal, leider van Beft en goede vriend van Ludy Nijhoff. Vijf jaar trokken ze met elkaar op. Ben, jullie begeven je op het randgebied he, van theater van beeldende en kunst. Was dat nou voor Ludy niet uh, ontzettend wennen, een enorme overgang, als actrice van het ja, grote toneel, we maar zeggen? Misschien was dat een overgang voor haar, maar uh, fundamenteel dacht ik... dat zij altijd zo met haar hele lijf bezig geweest is... dat het uh, voor haar helemaal niet uh, merkwaardig was. Dat hier nou wat minder woord gebruikt werd, uh, was niet essentieel. Het is de aanwezigheid en de gestalte die het lijf met zijn ruimte... de omringende ruimte opbouwt. En dat was haar zeer vertrouwd. Dat is aanwezigheid ja. en timing van aanwezigheid en... Ze heeft ons natuurlijk wel vaak gevraagd, wat betekent dit? De hele verhaalstructuren waren vaak anders dan in een, in een woord, woord, hoe heet dat? Toneelstuk. Maar in wezen maakte dat niet uit. En zij heeft natuurlijk die enorme flexibiliteit dat ze dat ook kon zien en begrijpen. En dus haar kwaliteit gewoon in die stroom liet meegaan. Ze dus heeft jullie ook lesgegeven gegeven af en toe, hè? heb ik begrepen. Ja, nou, dat was... Me... Voor die fraaie acteurs die wij zijn natuurlijk een hele ervaring. Behalve dan dat wij eigenlijk, minst het toenmalige bestand, nauwelijks acteur is. Ze heeft ons daar misschien meer mentaliteit bijgebracht. Tenminste, als ik uit mezelf uh, mag spreken. Meer mentaliteit bijgebracht dan vaardigheden. Dat was ook haar bedoeling niet eigenlijk, om ons tot acteurs te vormen. Dat, dat In die zin, dat, dat zijn we niet, dat kunnen we niet, een enkeling weer wel. Maar goed, er zitten allemaal varianten per mens in natuurlijk. Maar uh, ze heeft ons wel uh, aandacht, volharding, uh, discipline en uh, analyse bijgebracht. Jullie hebben dus van haar wat geleerd. En heeft zij nou veel van jullie geleerd? <laughs> Dat uh, zou wel mogelijk zijn. Ik weet het niet. Het was een hele spannende wederzijdse aanwezigheid... waar we met alle ups en downs... ...beide partijen veel plezier aan beleefd hebben... ...en wat nog steeds een, een, een vriendencontact gebleven is. Het zogenaamde... ...als ik het zou schrijven, zou ik tussen aanhalingstekentjes zetten... ...moeilijke karakter van Loedi, want... Uh, ...regelmatig hoor je en lees je een lastige Loedi. Uh, lastige Loedi, dat is een mooie alliteratie, geloof ik, hè? De kritische instelling van Loedi staat... Uh buiten Kijf, of nee, staat boven een uh, paal en water, hoe heet dat? Dat is duidelijk, tot daar conflicten uit voorkomen, dat is logisch... zoals in alle werksituaties. Ja. Die zijn met inzet van beide partijen bij ons altijd opgelost. Dat, uh, Waarom is Lurie eigenlijk bij jullie weggegaan? Vijf jaar is natuurlijk lang en ze was al wat ouder. Ja, ik weet het niet helemaal. Ik denk dat zij vond dat uh, het ook zeg maar, op een gegeven moment genoeg geweest was... Ook, denk ik wel, enigszins gezien haar leeftijd. En ik denk ook dat het artistiek voor haar... Uh, ze had de golf meegemaakt. Ze had hem dieper gemaakt en hoger in zijn uitslag, de golf. En dat was ook goed geweest. Ja. Ze, had, uh, ze had die goede tijd daar gehad. En dat, dat was voldoende, denk ik. Voor het haar. was afgerond. Ja, ja ze heeft ja. zelf gezegd dat is nu goed. Ze heeft heel mooi afscheid genomen bij ons met... Uh, ik weet het geen eens, het lied in de, Haagse, in de Haagse Manege... met een lied wat, vanuit een, ik zeg het verkeerd hoor... een Engelse, geloof ik, musical. En dat had ze al eerder willen proberen te zingen. En ik weet nog, toen ik die... En dat was allemaal in Reden niet gelukt, want het gebouw was er niet voor. En ik weet nog, ik kom de Haagse Manege binnen... ik denk, over een week hoor ik Louie die zegt ik zou graag dat lied willen proberen. En dat was ook zo. En dat is prachtig geworden. En wij hadden een heel grafineerde opzet bedacht. Uh, je kon het van opzij beluisteren en bekijken. En dat, ik vond die eerst maar niks Die ik dacht even heel, heel klassiek toneel. Want het was ook echt een, echt een musical musicallied, prachtig. Een prachtig kostuum, van Jan Strateri had ze aan, prachtig. En toen stond ze, en dat moest je frontaal zien. En ze had gelijk, maar ze had toch geen gelijk, want het was nog grafineerder om het opzij te zien. Dat, dat was het leuke, dat je uit die elementen dat met elkaar uh, kon aangaan. En dat vond ik een echt heel mooi afscheid. Dus dat, ja, dat was het laatste. En dat zei, dat zei, dat zei zichtbaar. We gaan nu een hele grote sprong terugmaken, helemaal naar uh, ja, uw schooltijd eigenlijk. U heeft op het Meisjeslyceum gezeten in Utrecht, daarna bent u, bent u uh, Nederlands gaan studeren. Eigenlijk om uh, uw ouders te tegemoet te komen, want u wilde het allerliefste uh, toneelcarrière maken. U schreef ook onder uw brieven, toen u jong was, uh, ja. je vriendin de toneelspeelster. Uiteindelijk mocht u van uw vader naar Wenen. En daar heeft u les gekregen van Hans Braam. En Hans Braam heeft een hele grote invloed gehad op uw ja, leven. Ja, kijk, Hans Braam. Uh, kijk, nou ga je naar een toneelschool. Toen voelde ik mezelf te oud. Ik was geloof ik drie of 24, Maar ik voelde mezelf te oud om naar het reinhardt uh, seminarium te gaan. Dat was drie jaar. Dat kon ik absoluut niet overzien. En ik zocht gewoon... Een leraar kon me er niets bij voorstellen. Want ik had hier helemaal niet met toneelschool gewild. Ik had zo het gevoel, dat kan ik zelf allemaal wel. Wat natuurlijk onzin is. Maar goed, uh, daar dacht ik alleen maar iemand die mij kan leiden. En waardoor ik aan het toneel kom. En die zei, uh, nou, uh, ik was echt een meisje wat daar achter dat toneel stond en nog nooit achter het toneel geweest was... behalve bij de studentenlustrum studenten, uh, in Utrecht, waar ik gestudeerd had. En uh, toen zei hij, ja, doet u maar eens iets. Nou, en ik had helemaal geen rol, dat had ik ook nog nooit gedaan. Dat begreep ik wist ik helemaal niet hoe ik dat doen moest. Maar ik had een schitterend gedicht van Rilke der Blinde. En dat heb ik toen zo tussen de coulissen door... want hij was aan het repeteren voor hem dan... Uh, voorgedragen. En dat was zeer dramatisch. En daar was ik gek op op dat rit. Verder ziet ik eigenlijk helemaal niet van gedichten... maar dat was zo dramatisch. De blinden, kan je wel nagaan hoe, hoe dat was van Rielke. En toen heeft hij mij dus aangenomen. En het stond daarin... ik weet nog niet meer hoeveel keer in de week... of één keer in de week of meer keer in de week... Geregeld bij hem kwam op zijn kamer en een stuk van een rol deed. Dan uh, liet hij me naar huis gaan met, zal ik maar zeggen, Maria Stuart. En dan moest ik een geschikt stuk uit dat Maria Stuart halen. Daardoor kreeg ik ook een, een overzicht van het stuk. Daardoor kreeg ik ook, ik moest het kappen van hem. Want dat heb ik nog meegemaakt in Holland. Daar waren ze dus op dat punt ook zo achter dat ze altijd een te lang stuk deed. Uh, nou, ik bewonderde Van Dalsem enorm. Dat is echt de enige. in mijn leven de enige grote Hollandse toneelman geweest. Uh, misschien behalve Verkade... maar die heb ik dan dus niet zo gekend. Maar in elk geval. Van Dalsem was een groot man, maar hij was natuurlijk toch. Uh, dus Dalsen, van ze deed dan een Shakespeare, maar dat was die veel te lang. En dan bleek het dus veel te lang te zijn, drieënhalf uur, en de mensen liepen weg. En dan zei hij later, we moeten kappen. En dat is dan het, het grote van zo'n Duits toneel, of Pools toneel. Dat ze dat van tevoren weten. En dat ze van tevoren kappen. Hè? Dat kan je niet daarna doen, want alle acteurs met hun rollen zijn daarop ingesteld. En ineens komt er een hap uit. Dat kan niet. Ja. Hè? Dat merk ik zo dikwijls. Van vooral jongere mensen. Oh, ik heb hier tenslotte aan in drie, een drie toneelscholen les gegeven. Dat dat de makke is. Dat ze niet weten... hoe ze met een rol moeten beginnen. Ze beginnen meestal met het verkeerde en Ze beginnen meestal aan de tekst. Maar ik heb het gevoel dus hier... Nu ook weer met die jongeren die ongelooflijk graag willen en enorm ijverig waren. En met een, van een hele goede mentaliteit. Ik vond het echt ontzettend fijn om met ze te zijn. Maar dat ze ergens tekort komen. En ze kunnen er eigenlijk niks aan doen. Ze moeten geholpen worden. Op een of andere dat klinkt natuurlijk erg. Nou, Ik weet ook niet hoe dat klinkt, maar in elk geval, ik heb het gevoel. Uh, ze komen op deze manier gewoon niet verder. Mm. Dat vind ik jammer. En ik kan me ook vergissen, want ik zie wel eens... Uh, dus juist in de laatste jaren, goddank, zie ik weer... Uh, jonge gezelschappen die ongelooflijk veel fantasie hebben... en uh, het zeer goed doen. En daar ben ik ontzettend blij om. In de jaren 60 sluit Ludie Nijhoff zich aan bij Toneelgroep Studio van Kees van Iersel. Befaamd om zijn avant-garde-repertoire. Zij speelt daar rollen in stukken van Olby, Beckett en Ionesco. Op een leeftijd dat anderen aan pensioen gaan denken, stort zij zich nog eens in het moderne toneel. Dat, dat doe ik helemaal niet expres. Dat gaat gewoon omdat het dan eindelijk eens een gezelschap was. Van Iersel kwam toen van, van Dalsem af, ik oorspronkelijk dus ook. Maar ik was er tussenin al een paar jaar weg geweest, omdat het me ook niet meer beviel bij Van Dalsem in, in de stad Schouwburg. Uh, vaag, weet ik dat nog. En van, die, van Iersel ging dat daar opzetten en ik was daar gewoon bij, vanzelfsprekend. Want daar gebeurde Beckett en UNESCO en. Albie, daar heb ik heel veel plezier van gehad. American Dream, dat was gewoon een gouden tijd. Eindelijk is een gouden tijd. Dat herinnerde me, ik moet zeggen, aan de tijd van die ik, die je dan als het ware had kunnen.